9 uur, Joboot met het NOS-journaal. Staatssecretaris Knapen voelt er niets voor de lijst te veranderen van landen die Nederland rechtstreeks ontwikkelingshulp geeft. Eerder dit jaar maakte hij bekend dat er van de 33 landen op de lijst nog 15 overblijven. Volgens Knapen wordt het beleid daardoor effectiever. Op de lijst van afvallers staan onder meer Bolivia, Egypte, Burkina Faso en Congo. Verschillende partijen in de Kamer hebben kritiek op het schrappen van concrete landen en willen die alsnog terugplaatsen op de lijst. Het Amerikaanse congreslid Wiener heeft bevestigd dat hij opstapt. De Demokaat lag onder vuur sinds hij twee weken geleden toegaf... dat hij seksueel getinte Twitterberichten heeft verstuurd. De 46-jarige Wiener zei in New York dat hij vanwege de controverse... onmogelijk door kan gaan als lid van het Huis van Afgevaardigden. Ook bood hij zijn excuses aan voor de commotie die hij heeft veroorzaakt. De leider van de democraten in het huis van Afgevaardigden Pelosi had hem al aangeraden op te stappen. President Obama zei dat hij zou opstappen als hij in Wieners schoenen had gestaan. Turkije begint een humanitaire hulpactie voor de duizenden Syrische vluchtelingen die aan de grens staan. Het gaat om zo'n 10.000 mensen die zich aan de Syrische kant van de grens hebben verzameld. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Davutoglu, kondigde aan dat er voedsel, drinkwater en medicijnen de grens over worden gebracht. Syrië zou op de hoogte zijn gebracht van de Turkse hulpactie. Davutoglu riep Syrië ook op te stoppen met het geweld tegen vreedzame betogers en haast te maken met hervormingen. Na zijn goede ronde van Italië presteert Steven Kruiswijk nu ook uitstekend in de ronde van Zwitserland. Hij won de zesde etappe, een bergrit met de aankomst op de Trizelberg. In de laatste beklimming liet Kruiswijk de Italiaan Cunego en de Amerikaan Leipheimer achter zich. Bauke Mollema werd vierde in de etappe. Cunego blijft leider in het algemeen klassement voor Mollema en Kruiswijk. Het weer vanavond en vannacht droog, alleen in de kuststrook. Kans op een enkele bui. Morgen eerst zon, later bewolking en in de avond regen. Het wordt morgen opnieuw ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Journalist Harald Dornbos die stak illegaal de grenzen over met Syrië... en riskeerde daarmee zijn leven. Hij is inmiddels weer veilig terug in Turkije... en vertelt zometeen over zijn avonturen aan de grens. Ja, en ook politici krijgen bijles. Want hoe wordt een bioloog anders ineens financieel woordvoerder? Roland Plasterk van de PvdA die legt uit hoe dat werkt. En Patty Geneste die verkoopt Nederlandse tv-programma's aan het buitenland... en haar zaken gaan heel goed. Een cable channel krijgen we 25.000, 30.000 dollar per aflevering van. Oh, nou leuk. Straks praat ik het met haar over TV Lab, waarin kijkers hun eigen ideeën voor tv-programma's kunnen insturen. Today is topics. Met Lukie Kinkje en hij bespreekt wat er het meest wordt besproken op het internet... aan de koffietafel en de ontbijttafel en weet ik veel, de okay, bibliotheektafel. thuis? Wat leuk. Uh, zo'n kleintje. Luuk, ja, zo'n ronde. Ja, ja. mooi. Goed, top vijf. Op vijf grappig nieuws over WhatsApp. Dat is het programma voor op je mobiel, waarmee je dan gratis kan sms'en. Belbedrijf KPN trok aan de bel, want die zagen door het programma hun inkomsten flink dalen. En wat denk je? Even met elkaar WhatsApp. What's happen, dus. Wordt steeds meer een begrip. Telecombedrijven zeggen veel inkomsten door mis te lopen. Maar sinds KPN dat in april voor het eerst openlijk uitsprak... is de populariteit van de diensten alleen maar groter geworden. Want mensen komen dan op het idee en denken... hé, hey, dat moet ik ook hebben. Ja, dat heet dan ironie... Sinds KPN hun klanten erop attendeerden dat WhatsApp bestaat... zijn ze dat ook massaal gaan doen. Onderzoek blijkt dat dat inderdaad de afgelopen drie maanden van maart, april, mei... gestegen is van iets meer dan van 30% naar iets meer dan 40% van de mensen... die een smartphone heeft, heeft ook WhatsApp geïnstalleerd op zijn toestel. KPN zou diensten als WhatsApp en Skype dolgraag extra willen belasten... qua geld, maar dat mag dan weer niet van de minister. Dan nummer 4. Het wordt druk bij de Spaanse voetbalclub Malaga. Na Ruud van Nistelrooy tekent ook Joris Matthijsen een contract bij die club. De club heeft geld, want de eigenaar is een steenrijke sheik uit Qatar. Abdullah bin Nasser Al-Thani heet hij, heel snel gezegd. Een enorm rijke man van de Al-Thani-familie. De Al-Thani-familie al die, die regeert al bijna twee eeuwen in, uh, in Qatar. En ja, hij, uh, heeft zich anderhalf jaar geleden heeft hij zich ingekocht in Malaga voor 36 miljoen uh, euro met de belofte van de, van de ploeg uh, van de club uh, iets groots, iets moois te maken. Een ploeg die kan concurreren misschien niet met de top in Spanje, maar wel met de subtop. Ja, nou zeg je subtop, dan zeg je natuurlijk Joris Matthijsen. het tekent dan ook voor twee jaar bij die club. <kijntje> Dat is een compliment. Oh ja, ja sorry. Ja. <kijntje> soort van. Goed, op drie dan de ruzie tussen de Vara en Ron Boshart. Oh, Ik ben wist de gisteren Dit is RTL Boulevard. <kijntje> <kijntje> um, wij beginnen vandaag met Ron Boshart, want die Sleep na het lezen van de Faragids de omroep voor de rechter... Uh, een bewerkte foto waar hij heel erg boos was. Ja, en, ja, be, be, ik ga het even uitleggen, Albert. Uh, Ron was dus boos, <laughs> omdat hij was afgebeeld in de Faragids als Mladic. Er stond ook nog een tekstje bij en de tekstje dan mag Albert hem wel vertellen. Van een soort fake interview... Waarin uh, Ron dan zou zeggen, nou ja, ik wilde graag een keer als oorlogsmisdadiger op de foto. Begrijp ik niet verkeerd, Vind het heel erg. Ik zou het zelf nooit doen, bijvoorbeeld genocide. Maar het leek me juist leuks, omdat zo constateert bij mijn eigen karakter. Nou, dat soort dingen allemaal, dat je denkt, oké, okay, we hebben het over. En een fake handtekening van hem eronder dus. En een fake handtekening, kortom. We weten weer waar de publieke ontmoet mee bezig is. Lekker Ron had iets van, ja, jongens. Allemaal. Ja, van onze belastingcenten, laatst is boerenvanger, schorie, morrie, goed schoertuig, et cetera, et cetera. <laughs> Uh, goed, Ron die vond het dus niet grappig. Ook al was het dan weer satire en dus ging hij naar de rechter. We willen rectificeren en uh, ik, ik, wil dat, uh, ik wil nu horen dat het, uh, dat, dat geen, uh, geen, geen, geen humor is. Dit is geen humor. Nou ja, het is natuurlijk wel uh, humor, ja, maar een beetje een gek, gekke humor is het. Maar wel humor. Uh, vandaag was er een uitspraak en die uitspraak is... Dat, uh, dat Ron in het gelijk gesteld is. Ja, de varen moet nu een rectificatie in de gids plaatsen. En daar is Ron Boschap tevreden mee. Eh... Uh, ja, dat dacht ik. Ik vond dat dit zo uh, een grens overging. En het leek me toch stug dat... Uh dat we geen gelijk zouden krijgen. Dus uh, ik dacht wel dat we de hele goede zaak hadden. Ja, als je naar onze Twitter gaat, dan kan vast wel even op worden gezet... het plaatje van, uh, van Ron Bosnet als blaad. Stiekem is het, stiekem uh, is het -la <laughs> stiekem. Wie wil het trouwens nou niet als dictator worden afgebeeld? Hey, eens in zijn leven. Drie komt toe. <laughs> goed, dan nummer twee. Een mooie dag voor de liefhebbers van maanverduisteringen... die je goed kan zien in eigen land. Gisteren, toen was er weer één. En in sommige regio's viel de bewolking mee... en kon je de verduistering goed zien. Nou, het is ongelooflijk. Maar uh, het is bijna tien over elf. Maar...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 Dit, dit, dit zou een, een liefdesgeschiedenis gaan worden. Laat ik het niet vertellen, laat ik het niet vertellen. Nee, maar je kent ook zelf die verhaaltjes natuurlijk van de maan. Ja, precies. Volle maan, goed glas wijn, een verliefd stel. Een sterk erbij en dan kom je een heel eind. In het westen van Nederland was er geen love in the air. Daar was namelijk de maansverduistering niet te zien. Maar het is altijd van wat, wat doet het weer... Dat is al het belangrijkste. Ja, dan kijken we even naar rechts. Dan, uh... Ja, dat wil ik niet zien. <laughs> nee, ik, ik wil het niet weten. Ja, Maar de wolken kwamen toch en dat is dan toch een beetje zonde. Ja, zonde. zonde. Ik zeg ook, dat stukje dan moet daar uh, mee trekken. Dan hebben we hoop dat het nog net even boven de boven... Uh, boven de boven... Uh, boven de bomen. Uh, boven de bomen komt... Ja, goed zo. Als je de verduistering hebt gemist, dan heb je pech. De volgende is pas weer in 2018. Tot slot dan nog de nummer 1. Internet ging er weer op los. Het weer, dat was vandaag namelijk bagger, vooral in de Achterhoek. Ja, Willemijn, dat was al heel veel water in één keer. Ja, Willemijn, dat is wel heel veel water in één keer. Ja, dat klopt. We zijn er nog niet echt vanaf. En het was ook niet alleen in Doetinchem, ook in andere delen van het land... hadden we best te maken met heel veel water. Ja, maar Doetinchem, daar was het het ergst. Straten veranderen in riviertjes, puttexels kwamen omhoog en kelders liepen onder. Ondertussen zijn de brandweermannen bezig om de putten op de parkeerplaats open te zetten die staat vol met water, een centimeter of uh, vijf, zes. Nu u bent van het autobedrijf. En ik zag het al gebeuren. Ik zit tegen mijn vrouw, dat gaat weer niet goed. <laughs> Ze we krijgen weer water. Dus de hele kelder staat vol. Twee meter diep. Ja, maar dat is natuurlijk wel even leuk om te bekijken. We lopen even de, de showroom binnen. Handdoek op de grond. En de politiehelmen ook. Uh, of de brandweerhelmen, moet ik zeggen. Ja, daar wordt de stank helemaal duidelijk, hè. Ah, we gaan een uh, trapje af. Hier zit het. Oh oh, ja. Het licht moeten we natuurlijk niet aanraken. Nee, want die staat dus helemaal onder water. En zo het heel Doetinchem, of eigenlijk de hele Achterhoek... echt behoorlijk veel last van dat water. Persoonlijk leed, dat was er gelukkig niet. Dus dat valt eigenlijk allemaal wel mee. En dat was het voor vandaag. Morgen dan is er weer een nieuwe. Dankjewel, Luc. Ja, iets anders. Een redacteur van NRC Next, die zorgde vandaag voor wat discussie. In een stuk over Utrecht noemt zij de inwoners van de stad, namelijk Utrechtenaren in plaats van Utrechters. Ja, en Utrechtenaren, dat was vroeger in Utrecht een scheldwoord voor homo's. En het verwijst naar de homovervolging in de Domstad. Nou, daarvoor moeten we terug naar 1730 ton jongenelen is gids in Utrecht. Ton, goedenavond. Goedenavond. Ja, we gaan even terug naar die Hamer-vervolging in 1730. En het begon allemaal met één man, ene Joshua Wils. Wie was dat? Hij was koster van de Domkerk en hij woonde in de Domtoren. En dan was hij een hele slechte koster. Um, je hoort de kat op de achtergrond, die moet echt zijn kop houden. Hij was een hele slechte koster. <laughs> Geef hem de trap. Uh, Hij schoot vanaf de Domtoren, hij luidde de klokken niet op tijd, hij gooide vuil naar beneden. Het mooiste verhaal is op een gegeven moment de karnemelkboer, de leverancier. Die kwam zijn geld halen en die moest heel hard de trap afrollen omdat hij met een mes werd achtervolgd en zijn mantel werd ook aan stukken gesneden. Wat een rare koster. Slechte koster, ja. Dus ja. hij werd ontslagen en dreigde zelfs te worden opgesloten in het verbeterhuis. Zijn familie had ook al aanklachten tegen hem ingediend. Ja. En toen dacht hij van, laat ik eens proberen mijn hartje te redden. Door te vertellen wat ik allemaal vanuit die domtoren zie. In de kapel beneden mij, in de toren zit ook nog een ruimte, die was toegankelijk. Mm -hmm. En op het uh, domplein, waar de lantaarns eigenlijk continu werden stukgeslagen... Voor, om een of andere duistere reden, mm -hmm. deden mensen dat. Dus en hij dacht, hij, ik, ik verzin een of ander verhaal tegen de politie en misschien kom ik er dan goed vanaf en dan dus kan ik de schuld iemand anders in de schoenen schuiven. Ja, wit voetje halen. En hoe deed hij dat? Uh, nou, hij zei van, ik zie daar allemaal mannen dingen met elkaar doen. En dat was uh, groot nieuws. Alleen, kijk, homoseksualiteit uh, tussen mannen, tussen vrouwen kunnen zich eigenlijk niet voorstellen in de 18e eeuw, mm -hmm. uh, was een misdaad. Daar stond doodstraf op. Alleen, het is heel moeilijk te bewijzen. Uh, het heet ook wel de stomme zonde. Dus ja, je hoort er niks van. Uh, moeilijk te, ja, je komt er niet achter. Ja. En de politie deed er nooit zoveel mee, want je kunt niet bewijzen. Je hebt de capaciteit niet voor. Alleen in 1730 heeft het gemeentebestuurder van Utrecht een klein probleem. Er is net weer een lid van de familie van Oranje-Nassau volwassen geworden. Iedereen, tenminste iedereen, hele grote delen van de bevolking, willen die man uh, als stadhouder. Mm -hmm. Utrecht wil dat niet. En die hebben ook behoefte aan een wit voetje. Zich even populair maken bij, zeg maar... Uh, de christelijke achterban. Aha. Dus, dus zij moment... dachten dat verhaal van die homo's... die daar dingen met elkaar uitvreten, dat is wel geloofwaardig? Ja, laten we eens een keer duidelijk maken... dat wij uh, voorstanders zijn van echte christelijke samenleving. Ja. En dus gingen ze eraan werken. Ze hebben die man uh, verhoord en ze hebben andere mensen gearresteerd. En dat balletje ging aan het rollen. En dat betekende dat in 1730 in Utrecht zo'n 18 uh, mannen... Uh, ter dood zijn gebracht. Die werden in de kelder van het stadhuis gewurgd. Gewurgd? Ja. En ook in andere steden zijn de mensen ter dood gebracht. Soms inderdaad heimelijk in de kelder van het stadhuis en soms openlijk. Nou, het begon dus allemaal met die Joshua Wilds die een wit voetje wilde halen bij de politie. Ja. En, op die manier. en sindsdien is dus Utrechtenaar een scheldwoord voor homoseksueel. Uh, misschien wel, misschien niet. Alleen in de jaren 30 had je een redacteur van de Utrechtse Courant, meneer ja. Van leuven uh, Die vond het toch echt een probleem dat... Utrechtenaar, zowel gebruikt werd als voor inwoners van Utrecht als voor een homoseksueel, een sodomiet. En die zei van, in mijn kolommen, in mijn krant gaan we dat nu strikt scheiden. Inwoners van Utrecht heten voortaan gewoon een Utrechter. En dat woord Utrechtenaar dat gebruiken we alleen nog maar in die hele speciale betekenis. <lacht> en die wil even super correct zijn. Ja, wat een mooi verhaal. Tom ja. Jongenelen, dankjewel. Oké, okay, goed. Zometeen gaan we het hebben over politici die bijles volgen. Want hoe verander je anders van een bioloog in een financieel woordvoerder? vda kamerlid Roland Plasterk weet daarvan en legt uit hoe dat gaat. What you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 people live. I need a little bit of happiness. Yeah. store so they realize call up little max and assist sister Jean. say sorry for inconvenience and order a cat, take it to the bus station I'll phone 42 I'm going home where my people live I need a little bit of happiness yeah I need a little bit of happiness yeah I need a little bit of happiness yeah Jonathan Jeremiah, hoor je met happiness. Jij hebt je Twee Mevrouw de voorzitter. Het is donderdag, dat betekent tijd voor politiek met onze eigen man in Den Haag. Sievert van Linden Sievert, goedenavond. Goedenavond Willemijn. We hebben het over, um, vanavond over de hele specifieke kennis van Kamerleden. Want die Kamerleden die moeten maar altijd alles weten. Ja, want ik wil het er nou eens even over hebben. Hoe Kamerleden toch op hele specialistische kleine onderwerpen. gigantische kennis moeten hebben. Dat ze onder tijdsdruk een besluit te moeten nemen. En dat ze vaak helemaal geen achtergrond in die zaken hebben. Mm -hmm. En dat zie je dus nu heel mooi met Griekenland. Hè? Dat, ja, dat bijvoorbeeld. En ingewikkelde informatie. Ja, deze week hebben we het alleen maar over Griekenland in Den Haag. Het buste overal om je heen. En je ziet gewoon dat onder die enorme technische details. en door al die technische. Uh, ja dat die kamerleden heel onzeker zijn... en dat heel veel uh, financiële woordvoerders van partijen... geen specialistische achtergrondkennis hebben... en daardoor maar op zoek zijn naar kennis... en op zoek zijn naar, uh, naar mensen die het dan kunnen vertellen... Ja. zodat ze eigenlijk veel beter dat besluit kunnen nemen. Maar ik zou denken, uh, als je financieel woordvoerder van een partij bent is het wel zo handig als je achtergrond ook financiën is, toch? Ik bedoel, schoenmaker hou je bij je leest. Uh, nou ja, dan weet je het meeste over dat onderwerp. Ja, welkom in Den Haag. Binnen een bedrijf zou dat zo, uh, zo gelden. Maar er zijn natuurlijk veel meer zaken die meespelen... waarom je financieel woordvoerder wil worden. Eén uh, is daarvan, is dat het ontzettend prestigieus is. Kijk even naar het verleden. Wie allemaal die uh, uh, portefeuilles hebben beheerd, bols, Balkenende, allemaal begonnen als financieel woordvoerder. Aha. Dus wil je ooit fractievoorzitter worden of minister? Ja, ja. Ga financieel woordvoerder worden. Maar het is natuurlijk ook gewoon uh, uh, uiteindelijk bij een overheid... een van de meest precieuze zaken... omdat eigenlijk alles draait gewoon om geld. Hè? En als je het over geld hebt en je kan daarover besluiten... dan ben je een van de machtigste Kamerleden. Dus als je een belangrijke positie wilt in de politiek... word dan uh, financieel woordvoerder. En ben je niet direct een specialist... dan kun je gewoon zorgen dat je genoeg kennis en contacten om je heen hebt. Zodat je dat gewoon prima kunt worden. Aan de telefoon de woordvoerder van Financiën van de PvdA, Roland Plasterk. Meneer Plasterk, goedenavond. Goedendag. Goedenavond. Goedenavond. Um, Ronald Plasterk, zometeen gaan we het even hebben over hoe een Kamerlid toch kan besluiten over Griekenland. Maar eerst even terug naar de actualiteit. Wat is er toch met Papandreou aan de hand? Nou ja, die heeft het niet, uh, niet licht om het maar eens zachtjes uit te drukken. Uh, want die is denk ik uh, verstandig genoeg om te zien uh, dat Griekenland eigenlijk geen keuze heeft... en akkoord moet gaan met hele drastische ingrepen in de financiën. En tegelijkertijd ziet hij dat de bevolking dat, uh, ja, maar met moeite accepteert... En is het voor de PvdA essentieel dat Papandreou, de minister-president, blijft voor steun hier aan het pakket voor Griekenland? Nou ja, het is, het is voor Nederland uh, en denk voor Europa van belang dat de Griekse politiek dat accepteert. Uh, ik heb van de, de mensen van het IMF gehoord... dat ze dus niet alleen maar met de regering... maar ook met de oppositiepartijen hebben gepraat. Juist omdat je moet voorkomen dat er dadelijk een akkoord ligt... en dat er dan iets verandert in de Griekse politiek... en dat twee dagen later er opeens geen steun meer voor is. We hebben het hier ook met Siewert over eh, hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is... dat je als Kamerlid maar volstrekt op de hoogte blijft. Eh, zeker als het gaat over het financieel-economische nieuws. Het is zo ingewikkeld. Nou bent u van huis uit bioloog. En nu bent u in één keer eh, woord voor de financiën. Hoe houdt u het allemaal bij, meneer Plaster? Hoe doet u, hoe doet u dat? Ja, maar ik heb, in het vorige kabinet zat ik in de sociaal-economische zeshoek. Dus ik heb een paar jaar lang de overheidsfinanciën van binnenuit, vanuit de machinekamer meegemaakt. Dus, dus, en, en, en als exacte wetenschapper was ik al niet bang voor getalletjes. Dus, ja. um, nee, maar dit, op... dit zijn zulke specifieke onderwerpen. De, de CDS'en vliegen je om, ja, de credit nee, default swaps. En... Ja, dat is zo. En die moet je alleen verdiepen. Je moet gewoon, uh, gewoon uh, zorgen dat je op werkbezoeken gaat. Dat je met de knapste koppen op zo'n vakgebied um, um, uitgebreid uh, bijpraat. En voortdurend ook bijpraat. Ja, want wordt word u echt zeg maar een soort van nou ja, bijles is een beetje onerebiedig woord. Maar, maar hoe gaat het? Gaat u wel eens op bezoek bij economen en die, nou, ja, die vertellen regelmatig. u dan hoe het zit? Regelmatig en dan, dan ook met niet alleen maar dat ze vertellen hoe het zit, maar ook dat je specifieke vragen. Die je zegt, god ik ga eens praten met uh, Zweden van Wijnbergen over hoe nou de, de, de, uh, het herstructureren van de economie van Argentinië ging. Want ik weet dat hij daar, uh, daar vanuit het IMF bij betrokken is geweest. Ja, het dat is een heel specifieke vragen. Op de Universiteit van Amsterdam was u vorige week ook onder andere met Zweden van Wijenberg, Arne Boot, Noud Welling, Willem Buiter. U liet zich bijpraten ja. op al die issues. Heeft dat nou nog ook invloed op zo'n Kamerdebat? Heeft u bijdrage dinsdag in het Kamerdebat nou... Uh, ja, had, hing daar iets van af uh, van wat u eerder hebt gehoord? Of is dat vooral toch een politieke afweging? Uh, dat heeft zeker invloed. En, wat, en, en wat, mij, uh, wat ik niet had voorzien, is dat het niet alleen op mij invloed had. Want het was een openbare sessie, er is vrij veel persaandacht voor geweest. Ik hoorde ook van woordvoerders van andere partijen dat ze het allemaal live uh, uh, via het internet gevolgd hebben. En je kon gewoon merken dat dat er daar dingen ook te berden werden gebracht, ja, ja. Die, die ook het hele debat een rol speelden. Dus, dus alle, uh, nou ja, een hoop financiële woordvoerders die hebben vol, met een pennetje en notitieblokje naar zo'n debat zitten kijken en opgeschreven ja. van, ha, die zin kan ik gebruiken en die visie... gewoon argumenten en die wegen die vervolgens, die argumenten, want al die mensen waren het ook niet eens. Als je, als je twee economen bij elkaar zet, heb je drie standpunten. En, ja. um, maar, maar goed, en die, die kijken dan ja, wat ze het meest overtuigend vinden. En meneer Plasser, als we dan terug moet gaan naar uw fractie... u hebt een standpunt, u hebt met al die wetenschappers gesproken... snappen die er nog iets van als u aankomt met dingen als een tire-one ratio... of debt Restructuring programs of al die technische taal? Of bent u nou de enige binnen die PvdA-fractie... die er eigenlijk nog wat van snapt? Moeten ze op u vertrouwen? Nee, er zijn wel meer mensen die, die daar inhoudelijk goed in zitten. Um, op zichzelf moet je als politicus um, voortdurend, en dat geldt ook in elke portefeuille wel, want juridisch onderwerp kan ook heel ingewikkeld zijn, van een ander onderwerp. Moet je een complexe kwestie, moet je de essentie eruit weten te pakken. En eigenlijk zonder iets af te doen aan de essentie, moet je het toch zo kunnen weergeven dat, dat mensen. Die zich erin willen verdiepen, um, um, maar die daar niet voor doorgeleerd hebben, het toch kunnen snappen, daar een oordeel over kunnen vormen. Ja. Uh, dat is democratie. En misschien helpt het ook wel een beetje dat ik 25 jaar. Um, um, ik ben hoogleraar geweest, 25 jaar in de wetenschap gezeten. Dus ook daar moet je wel voortdurend uh, proberen ingewikkelde dingen. Om daar recht aan te doen aan de ene kant, en tegelijkertijd het toch zo uit te leggen dat mensen het kunnen volgen. Maar is dat niet een gigantisch verschil dat u als hoogleraar studenten zaken ging uitleggen en dat u nu zelf bij hoogleraar op bezoek gaat om het zelf uitgelegd te krijgen? Nou, maar dat is per deelterrein. Kijk, als het gaat over, uh, weet ik wat, de accountancy... dan, dan maakt het ook niet uit of je... dan kun je nog hoogleraar in de macro-economie zijn. Maar dan moet je toch bij de hoogleraar... op het gebied van de accountancy langs... om daar de details over te horen. Dus um, ja, de politiek begeeft zich helemaal... over de hele breedte van het maatschappelijk leven. En, en dat doe je er goed aan... om voortdurend advies te zoeken bij de mensen... Mm. Um, die, er, die er tot in detail verstand van hebben. En, en toch als, als, als simpele burger... in mijn oren klinkt zeker op zo'n gebied... als zoiets ingewikkeld als financiën in deze tijd... dat het allemaal zo snel verandert, zou ik toch denken... dan zet je een van huis uit financieel specialist erop. En u bent bioloog. Ja, maar dat, dat, dat vind ik toch een beetje eigenaardig. Want iemand kan dus, dus euh, nou zeg, economie gestudeerd hebben als bedrijfseconoom en een, een paar jaar een bedrijf geleid hebben. U hint uh, maar... op uh, minister Jager, uh, merk ik. Nee, ik, oh, sorry, nee, oh. ik, ik, ik bedrijf me <laughs> op niemand. Maar dat maakt nog niet dat je vervolgens op het gebied van de financiële markten... Nou, nou heel veel expertise hebt, dus. Um, nee, maar bij uh, u staat het nog veel verder van uw bed. Ik heb altijd daar, daar, daar uh, loop ik maar nooit mee. Ik heb een paar economie gestudeerd, door, als u dat gerust stelt. Nee, <laughs> oh, uh, dat dus, uh, Maar dat vind ik juist niet zo belangrijk. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de essentie eruit weet te pakken. Goed. Wij danken u, meneer Plasterk, Ronald Plasterk, voor uh, dit moment. Uh, tot ziens en Siewert van Linden hier in de studio. Dankjewel. en tot volgende week. Tot volgende week. Exit Holland. Van Den Haag gaan wij naar Botswana. Uh, daar is Lotte voor mij. Lotte, goedenavond. Hi, Willemijn. Je bent verhuisd van Zanzibar naar Botswana. Dat is zo'n 3000 kilometer verderop. Dan zou ik zeggen: neem lekker het vliegtuig. Maar nee, jij ging met de trein en de bus. En dat, ja. en dat was een lange reis. Dat was een hele lange reis. Maar wel heel erg leuk en avontuurlijk. Want gaat er geen vliegtuig? Of had je er gewoon zin in? Nou ja, dat gaat wel over vliegtuig, maar niet rechtstreeks. Je moet je twee keer overstappen en we hadden veel te veel bagage... dus we mochten niet met het vliegtuig mee. Ja, Want je had uh, 150 kilo bagage bij je, uh, ja. acht enorme tassen... En toen, ja. en toen moest je daar de grenzen over en dat was nog wel even lastig. Ja, de grens naar Botswana was een uh, erg groot avontuur. Want toen kwamen we daar aan en toen was, was net het laatste stukje. We hoefden nog maar zo'n 40 kilometer te doen. Toen kwamen we daar eindelijk aan, hartstikke moe natuurlijk. Het was 40 graden, super warm en we waren helemaal uitgeput. Stonden we bij de grens en toen werden we tegengehouden door een uh, groep van zes fruitinspecteurs. Want we werden verdacht van fruitsmokkel. Fruitsmokkel. Ze dachten, die 150 kilo, daar zit een paar, een paar kilo fruit tussen. Ja, precies. Want daar wordt kennelijk veel fruit, fruit gesmokkeld daar? Nee, helemaal niet eigenlijk. Maar er was een fruitvliegjesplaag. En daardoor mag je absoluut geen fruit mee het land innemen. Aha. Dus toen uh, verwachten zij dat wij al ons bagatje uitpakten. Dus toen moesten we alles uitpakken en op straat leggen. Om maar te kijken of er fruit in onze tassen zat. En ze hebben werkelijk alles binnenste buiten gekeken. Ze hebben alle schoenen uitgeschud of er iets uitkwam. In toilettassen gekeken. In de gitaar gekeken of daar iets in zat. Dat is echt idioot. En, dat, en je, dat was alles wat je had, want je bent echt geëmigreerd, hè? Van Stansi naar Botswana, dus dat waren gewoon al je spullen. Alle, all onze ja, yeah, precies. En toen uiteindelijk geen fruitvliegje, geen verdwaalde appelmandarijn gevonden... en toen mocht alles weer mee. Ja, toen moesten we alles inpakken en maken dat we wegkwamen. Want ze waren helemaal niet blij dat ze niks konden vinden. Daar, daar moet ik wel zeggen, dit, is, dit klinkt eigenlijk heel vriendelijk. Hè? Wij denken allemaal, oh god, reizen door Afrika, gevaarlijk en uh, eng. Mannen met machetes en uh, AK-47's. Maar dit is allemaal heel vriendelijk verlopen. Ja, ja. Nou, er zijn natuurlijk wel landen waar je een beetje op moet passen. Maar het meeste, de meeste de delen van Afrika zijn hartstikke veilig met echt super vriendelijke mensen. Je hoeft je echt niet onveilig te voelen. In ieder geval daar waar jij zit, daar in Botswana. Precies, ja. Lotte voor mij, dankjewel. Veel plezier daar Afrika. in Botswana. Dank je. Haik. Inside my heart, how easily this could be the start, and rip my life apart, like a battle. My mind, I'll forget you in time You still make me cry like a song of the East That loses its sense. So oh, how this bird's flown? So I'm making up my mind. I'm gonna rescue myself tonight. Yeah, I'm making up my mind. I'll forget you and die. It's time. Australië, Lior en Sia met I'll Forget You. Radio 1. Het NOS Journaal. Van half 10 met Jobbout. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn duizenden agenten, brandweerlieden en militairen verkleed als clown de straat opgegaan. Het was een ludiek protest tegen de bezuinigingen van de regering. De demonstranten refereerden met hun clownspakken aan een opmerking van de premier. Die had gezegd ambtenaren die zich verzetten tegen besparingen op pensioenregelingen en werkloosheidsuitkeringen moeten zich maar melden bij de staatssecretaris voor clownszaken. Staatssecretaris Knapen blijft bij zijn keuze voor landen die Nederland rechtstreeks ontwikkelingshulp geeft. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op het schrappen van landen als Bolivia, Egypte, Burkina Faso en Congo. Van de 33 landen die ontwikkelingshulp krijgen, blijven er 15 over. Volgens Knapen wordt het beleid daardoor effectiever. Het Amerikaanse congreslid Wiener stapt op. Hij lag onder vuur sinds hij toegaf dat hij seksueel getinte Twitterberichten heeft verstuurd. De democraat Wiener bood het congres een excuses aan voor de commotie die hij heeft veroorzaakt. Hij maakte kans op het burgemeesterschap van New York. Turkije gaat de duizenden Syrische vluchtelingen die aan de grens staan helpen. Het gaat om zo'n 10.000 mensen... die zich aan de Syrische kant van de grens hebben verzameld... uit angst voor geweld in hun land. De humanitaire hulp van Turkije bestaat uit voedsel, drinkwater en medicijnen. En dat zijn hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today. Ja, en Harald Dornbos, die is daar, correspondent... die is daar aan de Syrische grens in Turkije. Um, Harald Dornbos, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, dat, dat nieuws: hè, dat Turkije wil dus hulp gaan sturen naar die vluchtelingen. die zich bij uh, de grens hebben verzameld, Syrische vluchtelingen. Um, duizenden, tien, tienduizenden zouden zich daar verzameld hebben. Heb jij die gezien? Wat heb jij daarvan gemerkt? Nou, geen tienduizenden heb ik er gezien. Maar ik ben uh, een tijdje geleden Syrië ingeweest. Dus aan de andere kant van de grens geweest, in Syrië zelf. Ik zit nu zelf daar, hè, aan de Turkse kant van ja. de grens. Uh, maar in ieder geval dus, die mensen die daar zitten, ik zag er ongeveer tussen de 800 en 1200... Uh, die zitten daar dus, uh, dus ja, nog steeds in Syrië, bang dus voor het leger. En daar is verder helemaal niets. Er zijn geen hulporganisaties. Dus die mensen hebben wat brood meegenomen. Maar de afgelopen dagen regende het, het brood allemaal natuurlijk, zijknat. Ja. Uh, nou, de afgelopen 24 uur was het gelukkig droog. Maar uh, die mensen die daar zitten, het zijn gewoon families, uh, vrouwen, ook veel kinderen en zo, die hebben dus helemaal niets. En Turkije zegt nu eigenlijk: dus van ja, luister, die mensen bevinden zich uh, officieel niet in Turkije, maar ze zijn zo dicht bij onze grens dat we kunnen. We kunnen niet toekijken. Je kan letterlijk vanuit Turkije. Hè, kunnen we dat zelf ook zien, hoe die mensen daar onder plastic, zak, uh, plastic uh, zeiltjes zitten. Uh, hè, de Turken we zeggen nu van. we gaan niet toekijken, we gaan nu gewoon die mensen echt ook uh, brood geven ja. en eten geven. Want die Turken geven. kunnen daar ook echt bij komen, ja. bij die Syrische vluchtelingen ja, ja. in Syrië. Ja. Nou ja, officieel natuurlijk niet, want het is een internationale grens. Ja, maar, maar officieel uh, wel dus. Effectief, je kan er bij wijze van spreken een brood de grens over gooien. Ja. Uh, maar, maar het ligt natuurlijk zo gevoelig, omdat het een inter internationale grens is. En uh, de Turken die hebben goede relaties op zich met Syrië. Dus ik neem aan dat Syrië hier wel mee akkoord gaat. Zolang het natuurlijk maar gewoon blijft... Bij brood en een paar tenten en een plaats slaapzakken en zo. En, en natuurlijk dat geen wapens worden. Nou. Zometeen uh, hebben we het met jou over hoe je daar, de, de Syrië, bent binnengekomen. Dat, was een, dat is een, een eng verhaal geworden, een spannend verhaal. Maar eerst even die, die vluchtelingen. Jij hebt ze gezien, tenminste een aantal dus daarvan. Hoe zijn die eraan toe? Uh, sommigen zitten er al 10, 15 dagen. Anderen komen er net uh, aangereden. Maar je moet je voorstellen, het is een, het is een, he, een groot bos dat grenst aan, aan, aan de Turkse kant van de grens. Uh, en in dat bos staan er allemaal taxis, staan allemaal auto's, staan allemaal voertuigen van die vluchtelingen. Die hebben hun auto's letterlijk in het bos geparkeerd mm -hmm. en daar wat plastic zeiltjes dan uh, op de grond of vanaf een auto he, naar de bomen gespannen. En daar zitten ze dan met de allen onder. Uh, en, en ja, die mensen hebben dus echt gewoon uh, heel erg weinig. Dus ja. vanuit Turkije werd er al een beetje gesmokkeld en vanuit andere delen van Syrië komt er ook... Uh, als er een nieuwe vluchtelingenfamilie aankomt met de auto, dan uh, hebben die natuurlijk wat extra brood en dergelijke meegenomen. Maar daar, ja, daar leven ze een beetje op. Er is He, weinig, hebben... weinig eten. Ja, nee, weinig eten. Klassieke beelden van uh, een vluchtelingenkamp. Ondanks het feit dat het dus gewoon geen vluchtelingenkamp is, maar ja. eigenlijk gewoon een bos waar die mensen... Uh, nou ja, wild kamperen is een beetje te positief natuurlijk gezegd, maar uh, ja, dus die mensen hebben al, al zich tien dagen niet gewassen, uh, het is wel koud s'nachts, dus ik was het toen net nog, het is nu donker, maar ik zag net toen het schemerig werd dat, dat er dat, vanaf die plekken waar die vluchtelingen in die bossen zitten, dat daar weer allemaal vuurtjes werden gestookt, die mensen willen natuurlijk gewoon ook warm blijven en misschien een paar dingetjes koken. Uh, nou ja, dus het is allemaal uh, ontzettend uh, moeilijk ja. voor die luid. Laten we het even hebben over hoe jij daar uh, bij die Syrische vluchtelingen bent geweest. Want je kan daar als journalist niet zomaar even vrolijk de grens oversteken tussen Turkije en Syrië. Dat, dat is een spannend verhaal geworden. Hoe ging dat? Nou ja, ja, ja het is een beetje spannend, omdat... Het is nu uh, 2,5 dag geleden, uh, we zijn met een paar collega's hier uh, aan de Turkse kant. En, en de Turk op de een of andere manier, ik weet ook niet waarom, die laten ons niet bij de Syrische vluchtelingen die al in Turkije zijn. Die worden afgesloten in een kamp, die worden verder goed verzorgd, is niks aan de hand. Maar wij mogen als journalisten niet met die Syrische vluchtelingen spreken. Mm -hmm. Dus wij dachten van, nou ja... Dan gaan we naar Syrië. Uh, ja, nou ja, toch maar naar Syrië, maar je krijgt daar geen visum voor. dus. Uh, we dachten nou, wat, wat, kunnen we er misschien illegaal dan in komen in Syrië? Dus toen hebben we twee gidsen gevonden, Turkse gidsen. Die uh, zeiden van, nou ja, wij kennen wel wat van die kleine paadjes uh, die door de bossen en door de heuvels zo leiden uiteindelijk naar, naar Syrië toe. Maar je moet er wel een beetje uitkijken. Dus uh, ik, heb, uh, hey, nou ja, ik heb blond haar. Dus ik heb maar een of ander ding over mijn hoofd vertrokken, zodat het een beetje, uh, dat je niet te veel opvalt. Mm -hmm. uh, want in dat grensgebied natuurlijk de, ten eerste het Turkse leger daar, die patrie daar, dat niemand illegaal die grens uh, overgaat. En ten tweede waren wij natuurlijk bang dat er ook Syrische grenswachten zitten. Nou, die Turken dat valt allemaal wel mee. Als die arresteren, ja, als die je pakken, word je gearresteerd. Jammer, ja. maar dat is nou niet, uh, niet, niet heel erg. Uh, maar wat natuurlijk veel gevaarlijker is, die Syrische grenscontroles. Dus die Syrische uh, mannen. Want wat, Syrische zou, wat zou er gebeuren als je gepakt wordt door de Syrische militairen? Oh, ja, ik weet het niet hoor, maar daarom waren we ook zo bang. Maar ik denk eigenlijk, ik als Wester journalist dat je gewoon nou, een tijdje verdwijnt en dan uh, uiteindelijk het land uit wordt gezet. Maar ik was met uh, twee Arabische journalisten, vrouwen ook, ja. uh, twee meisjes, en die, ja... Je kan wel voorstellen in, in het huidige Syrië met al vijf, met, hè, tussen de 1100 en 1500 dooien. Wat er mee gebeurt. Je kan je dan een beetje ja. voorstellen wat er met hen ja. gebeurt. Dus hey, dus, en 500. toen gingen jullie dus met die, met die twee gidsen, nog even terug naar hoe dat dan ging, um, ja. uh, door, uh, door de bergen. En, en hoe, hoe gaat dat dan? Dan loopt één gids vooruit, stel ik me zo voor. Ja, nou dus één gids, één gids uh, die beide gidsen hadden, hadden mobieltjes bij zich. Uh, dus die ene gids liep dan een beetje vooruit en die keek dan van dat er geen Turkse patrouilles waren. en die belde dan steeds wij liepen dan 80 meter of 100 meter achter hem. En dan zeiden hij, ze, oké, okay, jullie kunnen komen. En dan kwamen we weer 100 meter. En uh, soms gingen we ook met, met z'n allen tegelijk. En, en op een gegeven moment moesten we een asfaltweggetje uh, oversteken. Waar Turkse patrouilles dan steeds rondrijden. Ja. Dat is let, letterlijk op de grens. Uh, dus toen kwam er net een Turkse patrouille aan. Dus, dus weinig eh, achter een struik, achter een rotsen duiken. En uh, die patrouille voorbij laten gaan. En vervolgens zijn we gaan rennen. Uh, die, die, die, die, dat, dat, dat weggetje over uh, Syrië in. Maar omdat we een van de eerste journalisten waren die dat uh, deden, ja, hadden we nou niet echt een goed idee van hoeveel Syrische soldaten daar zouden zijn. Of misschien helemaal niks, of misschien staat hij achter iedere boom wel iemand. Dus, nou ja, dus we waren een beetje angstig natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment uh, nou, hadden we, kregen we toch wel een beetje goed gevoel. We zagen eigenlijk geen Syrische uh, soldaten of grenswachten. Uh, en dan uh, steeds... 50 meter lopen, dan even een minuutje stoppen, 50 meter lopen en zo gingen we door. Ja. En uiteindelijk kwamen we, kwamen we dus die vluchtelingen tegen. En uh, nou ja, die zitten daar natuurlijk ook niet als daar uh, Syrische soldaten rondrennen. Dus dat, daar was het dan dat wel even veilig. Is... Ja. Nou ja, dat, uh, dus die vluchtelingen waren blij om als journalisten te zien en wij ja. eigenlijk als journalisten waren blij dat die vluchtelingen zagen. Ja. Maar je hebt ook nog uh, wel Syrische soldaten gezien, maar dan gedeserteerde Syrische soldaten. Ja, dus uh, uiteindelijk hebben we zijn daar gewoon in Syrië een tijdje gebleven, maar je wilt er ook niet dagen gaan rondlopen natuurlijk, omdat het toch vrij, uh, vrij gevaarlijk allemaal kan zijn. Ja. En grote gevolgen voor jezelf kan hebben. Dus uiteindelijk we hebben we die vluchtelingen gesproken, we hebben we beelden gemaakt, foto's gemaakt. En mensen geïnterviewd en dergelijke. Uh, en en nou ja, toen ook via, via dezelfde weg zo ongeveer weer terug met die gidsen. En vandaag bijvoorbeeld, hè, en daar doe je op uh, vandaag, liep ik aan de Turkse zijde. En inderdaad, er kwamen een paar uh, gedeserteerde Syrische soldaten tegen. Die konden het gewoon niet aanzien, aan zeiden ze, om dus op, uh, op de bevolking te schieten. En één Syrische gedeserteerde soldaat zei van, ja luister, ik schoot dan altijd boven, boven de demonstranten. Uh, maar op een gegeven moment ja, kreeg, kreeg hij kritiek kritiek van zijn uh, van zijn van zijn, uh, eh, van zijn andere soldaten dat, dat hij nooit moest iemand moest komen. Ja. Precies, is <laughs> hij op een gegeven moment gewoon gesmeerd en uh, zit nu in Turkije, 19 jaar oud, hm. en die kan natuurlijk niet meer terugkeren naar zijn uh, nee. naar zijn huis. Nou, en gelukkig ben je Harald Doornbos inmiddels ook weer veilig in Turkije. Want uh, het was daar uh, gevaarlijk in ieder geval. Dank je wel voor je verhaal. En over, ik zou even zeggen, Harald Doornbos zeer de moeite waard om te volgen op Twitter. Uh, uh, ook met allemaal foto's die je daar gemaakt hebt. Dank je wel en tot snel. Okay. Ja. En dat is GP Middle East. Als je het wil zoeken op Twitter. Losing my religion, R.E.M. GPD Middle East, moet ik zeggen. Oh, life is bigger, it's bigger. natuurlijk losing my religion. Ja. Dit is Radio 1. William Today. Net als vorig jaar mochten kijkers van Nederland 3... weer hun eigen tv-idee inzenden voor het TV-lab. Nou, het resultaat? Meer dan 400 inzendingen. En aan Patty geneste de eervolle taak om door al deze ideeën... zich heen te worstelen op zoek naar die paar briljantjes. Patty is directeur van Absolutely Independent. Een van de grootste en beste, zeggen we dan even bij... tv formaatverkopers ter wereld. Patty, goedenavond. Goedenavond. Meer dan 400 inzendingen. Daar zit er natuurlijk een enorme bagger bij. Maar ook een paar briljantjes neem ik ja. zo aan. ja. Ja, er zijn, er, er zijn uiteindelijk zes briljanten bovengedreven waar de trailers van gemaakt zijn. En Truman is daar ja, toch wel een hele goede winnaar voor. die heeft gewonnen. Truman, bedacht Truman. dus, dus door, door een kijker. Hè? Gewoon, ja. gewoon door, een, niet, niet door een bedrijf, maar door iemand die thuis had. Ja, twee, te iemanden. twee iemanden. Twee ja. iemand. Um, even kijken, de Truman, ja, we hebben een trailer van. Dit is Oedes. zomaar iemand die het middelpunt van een tv-show is geworden. Het middelpunt van Truman. En dit zijn Katinka en Kasper. Leiders van de twee teams die beide zorgen dat Udes allerlei opdrachten uitvoert. Udes zelf weet nergens van. Ja, Arie Boomsma is er voor ingeschakeld. Zo horen. Ja. Ude, ja, je moet even kort uitleggen. Dit, dit heeft dus gewonnen. Um, dit komt er dus, dit programma ja echt. ja en dit dit is een heel nou groot... ja, een eenmalig hè ja, dus eenmalig, uh, een ja. pilot zeg een maar pilot, ja ja. En dan, ja als dat dan weer bevalt dan uh, weer verder kijken toch? ja ja precies nou ja goed dan bepaalt ook weer uh, de kijker in hoeverre daar een serie uit voort gaat komen want de kijker heeft dus enorme invloed ja en dat, even die Truman dat is dus een die weet van niks dat iemand die heel actief is uh, de Truman in dit geval hoe heet hij die. Um, die die is heel actief op allerlei sociale media op Twitter op Facebook en via die media krijgt hij opdrachten kijk ja. ik nu goed ja en dat weet hij niet? Dat weet hij niet. En dan? Nee. Nou ja, goed. Dan gaat het erom dat het team, uh, wat eigenlijk de uitdaging aangaat... zorgt dat uh, zij hem zover krijgen dat hij opdracht of dat hij gaat handelen... Uh, naar de opdracht die ze hebben gekregen. Dat is eigenlijk de truc. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg uitleg. Net zoals in de Truman Show, dan weet Jim Carrey niet... dat hij eigenlijk in een nepwereld leeft en ja. in iedereen om acteert... En in dit geval, dus ik stel me zo voor... dan krijgt de, de Truman krijgt, uh, via Twitter een berichtje... ik zeg maar wat, hè, maak een foto van je moeder aan het ontbijt. Nou, eigenlijk en... gaat het erom uh, dat hij niet direct een dergelijke opdracht krijgt... maar dat hij zodanig gestuurd wordt dat hij dat gaat doen. Okay. Dus ze, de, het team heeft die opdracht. En het gaat erom dat zij uiteindelijk ook hem zover krijgen... zonder dat hij het zelf doorheeft, dat hij dat gaat doen. Dus hoe kan je manipuleren via sociale exact. media zonder dat mensen dat... Zonder hij dat door heeft. Ja, ja, ja. ja, ja. ja het was ja, natuurlijk helemaal in deze tijd. Ja, dus ja. en mee. bij Nederland 3. en Zeker ook Roek Lips natuurlijk, die dat heel graag wil. Die al die media erbij wil ja. trekken. Dus het uh, past goed. Ja. En dan nog eentje die jij ook erg mooi vond, geloof ik. Ja. Um, dat is? Uh, You'll Never Walk Alone. Even een stukje. Door middel van gedragspelletjes, zoals mens erger je niet... kunnen er punten behaald worden die nodig zijn om de eindstreep te halen. Hoewel dat niet altijd goed gaat. En dan staat er een straf tegenover. Keur. Bijvoorbeeld het niet mogen kijken van de wedstrijd. Of het shirt van de tegenstander moeten aantrekken. Zo stom zit het al Kan gaan, Verschillende voetbalsupporters van verschillende clubs in één huis. Ja, zie het voor je? Ja, hele interessante televisie, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Maak elkaar af. Ja, ja, ook weer een beetje experimenteel. En uh, dat is natuurlijk altijd leuk. Ja. En uh, ja, iets minder gericht op alle andere media, zeg maar, maar wel heel erg op uh, het sociale aspect. En daar weer de trial in. Dus uh, ik, ben, ik, ik zou dat heel graag willen zien, ja, hoe dat uit gaat pakken. Nou, we zijn deze. De tv-lab, dus dat lui, uh, kijkers mogen beslissen wat er op televisie komt. Dat is een uniek project in de wereld. Hè? Dat, ja. dat hebben we alleen maar wij. En zelfs dit, uh, dit format is ook alweer verkocht aan het buitenland, dit tv-lap. Ja. En het mooie is, het schijnt dus, dit is al een tijdje zo, uh, maar daar wil ik het met je over hebben, dat Nederland zo ongelooflijk goed is in het bedenken en verkopen van formats. Ik las vandaag zelfs naar Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Zijn wij de beste? Ja, nou, we zijn de derde inderdaad. O, hoe kan Zoggenig? dat? Zo'n piepje een ja. landje als wij. Ja, ja dat is, uh, dat is eigenlijk, die vraag die blijft altijd opkomen. En ik, moet hier, ik, ja, ik, ik geef altijd wel een paar antwoorden die misschien wat voor de hand liggen. Namelijk lef. Hè. Uh, wat, waarvan wij Nederlanders vaak zelf vinden dat het misschien niet zo is. Maar ten opzichte van de rest van de wereld uh, hebben we echt wel veel meer lef. Uh, maar we zijn ook best wel competitief ingesteld. En uh, omdat we ja, gewend zijn om snel te handelen. Ook wel een beetje vanuit de historie natuurlijk. Op de plek waar ze zitten. Dat is eigenlijk heel, heel iets anders. Logistiek. Uh, handelen is ons. Uh, we kijken altijd over de grens. Heel ah, snel. De befaamde handelsgeest. Exact. Daar, ja. Daar komt het uh, <laughs> ja, die heeft ons aardig ver gebracht. Maar ja. dat ook wel weer met tv-formats natuurlijk. Maar het andere is toch ook het competitieve. Want als je het ziet in sport, hè, zijn we ook altijd uh, presteren. heel goed. Het Calimero-effect van we willen ook wat betekenen. Ja, misschien wel. We zijn wel, ja. zo klein. Ja. Ja, dat is een beetje mijn eigen uitleg erbij. Maar ja. uh, het is toch wel ja, meedoen met, uh, met de grote misschien. En uh, ja, dat competitieve toch wel laten zien van... Hé hey, jongens. En is, het, zijn, de, de, is de algemene deler ook dat Nederlandse formats... over het algemeen taboe doorbrekend zijn? Ja. nou ja met Big Brother bijvoorbeeld. Dat was helemaal wat nieuws. Ja, dat werd zelfs in Nederland uh, taboe doorbrekend uh, gezien. Ja. Maar lang niet alle formats die internationaal wel zo worden gezien... worden in Nederland beschouwd als taboe doorbrekend. He, nee, maar het is al, dan is het voor het buitenland al snel taboe de week. He. Ja, ja. een goed, goed voorbeeld is uit de kast. He, dat is het meest recente uh, format wat best wel wat worrying internationaal heeft veroorzaakt. Arie Boomsma die uh, homo's uit de kast laat komen. Ja, ja, jonge mensen met name die dat eigenlijk voor zichzelf hebben gehouden. En uh, nou ja, dat begint nu langzamerhand ook internationaal, op, uh, pak men dat op... Maar de eerste keren dat we dat gingen pitchen, zoals wij dat dan noemen, aan onze klanten, dat zijn dan ook weer producenten en omroepen in het buitenland. Nou, dan is het toch wel van uh, poepoe. Uh, hè? Hoe hebben jullie dat nou voor elkaar gekregen? Ja. Ja, want je moet heel erg goed die mensen begeleiden, natuurlijk. Welke programma's doen het nog meer heel goed? De Nederlandse formats. Nou, wat natuurlijk. Uh, ik moest daar heel erg aan denken toen ik de trailer van. Uh, Truman zag de phone heeft het natuurlijk erg goed gedaan. Die deed oh. het in Nederland niet zo heel goed, dacht ik. De phone. Nou, toch drie series hoor. Vrees je niet? Ja, kijk, misschien op kijkcijferniveau niet, maar ze krijgen een opdracht via een telefoon en, nou ja, dat zo is het een spel hè? En... Ik, heb, ja, nee, maar ik het, al het is, ik hoef jou niet te laten pitchen. Ik heb het, nee, maar. Ik heb het eerlijk gezegd uh, ooit vijf minuten gezien, en daarna nooit meer. Ja. Maar ik weet nog dat mensen werden opgebeld in een telefooncel. Dat was heel spannend. Nou, ja, dat er gaat ergens een telefoon. Ja. En uh, die gaat op twee plekken en die mensen kennen elkaar. niet. De mensen die de telefoon opnemen. En als je uh, de telefoon opneemt en je wilt inderdaad meedoen aan een spel, ja. Uh, ja, dan uh, moet je het één uh, toetsen, zeg maar. En iemand anders doet dat uh, ergens op een andere plek in diezelfde stad ook. Die mensen worden aan elkaar gekoppeld en dat vormt een team. En uh, dan krijg je eigenlijk een race door de stad. Waar moet nou een, een, een, een echt een goed format aan voldoen? Ja, nou vooral niet te gecompliceerd. En dat zei ik eerder vandaag ook al over Truman. Mm -hmm. Het triggert enorm. Hè, omdat je ook uh, die andere media zo, zo fantastisch kunt inzetten. Maar uh, zodra men zich gaat verliezen in uh, complexiteit van spellen. Ja, dan uh, gaat de, de, de potentiële... Uh, zender in andere landen, of in Nederland... of de kijker zelfs natuurlijk ook, want daar gaat het uiteindelijk om... die gaat je verliezen. Dus het moet niet te gecompliceerd zijn. Zoals uh, als laatste wat is ook met het programma dat het redelijk mislukt is? Ik geloof op SBS6. Uh, met al die mensen die in een huis in Portugal secret, zaten. Secret Story? Ja, dat Ja. Dat ja. Dat was ook behoorlijk ingewikkeld. En dat heeft het een beetje de das omgedaan. Um, ja, goed. Ja, er zijn verschillende uitleggen bij. Uh, hè, sommigen zeggen dat de casting uh, ja. eigenlijk te vlak was. Uh, het is eigenlijk een versie van Big Brother. Hè? Dus, uh, en dat heeft in Frankrijk overigens... Met, met die secrets wel weer goed uitgepakt. Maar er zijn natuurlijk verschillende uitleggen bij... waarom dat dan uh, niet goed gelukt ja. is. Misschien ook wel in combinatie met de zender. Nou ja, goed. Maar goed, het moet niet te ingewikkeld zijn. Uh, nee. uh, uh, ik kan me ook voorstellen... We zijn er heel goed in, kennelijk. Maar dat je, als je een simpel idee hebt, dat het ook wel eens gebeurt dat ergens aan de andere kant van de wereld, hé, hey, ze hebben hetzelfde idee. Ja, gebeurt dat, dat? Ja. Dat gebeurt zeker. Dat hebben we hebben recent meegemaakt met uh, gepest hè, van Peter van der Vorst. BNers uh, die vertellen over dat ze uh, onder andere BNers zit. Ja. Meestal één BNer wat er in dit keer zat erin. in. En uh, het zijn eigenlijk mensen die gepest zijn mm. of gepest hebben. Uh, maar goed, wij hebben dat uh, voor het eerst in Cannes aangeboden... op de internationale beurs. En uh, ja, toen wij dat aan het pitchen waren... kregen wij op hetzelfde moment van andere mensen... die niet wisten dat wij dat format bij ons hadden... Uh, en uh, gingen aanbieden uh, een identieke idee... Ja, alleen de uitvoering was wat anders. Maar uh, ja, wij waren dan toevallig eerder. Ja. Uh, en dat is dan ook wel weer in die business... Hè, als je aan de zakelijke kant kijkt. Hè, dat, uh, mensen kunnen inderdaad op dezelfde momenten dezelfde ideeën hebben. Obama had het thema pesten geclaimd in zijn speech hè, in maart. Uh, de viral, ik weet niet of je hem gezien hebt, uit Australië. Want twee jongetjes, één dun klein jongetje en een ja. dik jongetje. die een uh, was de ander aan het pesten en de ander smijt de één tegen de grond. Dat is de hele wereld overgaan. Dus het het, het, het Er was al een bus exact. over pesten. Ja. ja, snap je? Dus mensen laak, uh, raken geïnspireerd en logisch ja. krijg je dan dezelfde type ideeën. J jij zit al heel lang in dit vak. Even tot slot. Um, blijft Nederland aan de top, denk je? Of is dit, een, een, een, een, ja, is dit over twintig jaar over, omdat dan zit de wereld niet meer te wachten op, op taboe doorbrekende programma's? Ja, tuurlijk blijven we aan de top. <lacht> ja. dat, dat is dat competitieve, hè? <lacht> ja, dat is... Uh, kijk, we zijn nu derde. Misschien worden we wel tweede. Ja, zit dat erin? Nou ja, uh, dat is toch een leuk streven. Kan jij nog normaal naar tv kijken? Of, of nee. Jij... nee. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nee. Nee, dat nou kan wel hoor, maar dan moet het iets zijn wat niet uh, te, een format heet. Een film bijvoorbeeld. Ja. <laughs> maar nou, soms zit daar ook wel weer een format in. Nee, het is echt wel... Ja, ik ben wel redelijk beroepsgedeformeerd. Ja. Dus wanneer begint uh, TV Lab? Daar begonnen we mee. Um. Uh, augustus, eind augustus. Oeh, ik heb niet exacte datum. In de week van drie... Uh, nee, uh, eind augustus, begin september, 3 september. Dan begint de dus, koers. Is dat een maandag? Ja. De, dat heb ik niet zo snel Het moet maandag zijn, in ieder geval. 30 augustus. Dus. Oh, 30 augustus uh, hebben we snel nou even ja. opgezocht. Goed. Goed dat je er was, Petty Genesten, over TV-formats. Dankjewel. BNN Today. Regen, regen, regen. Het regende vandaag loeihard. En dat heeft tot, uh, in verschillende delen van het land tot wateroverlast geleid. En we zijn nog niet van deze regen af. De komende weken wordt er nog meer regen verwacht. Weervrouw Willemijn Hoebert is hier. Willemijn, goedenavond. Hoi. Um, en dat is heel raar. Enorme wateroverlast. Het komt met bakken uit de hemel en het is nog steeds te droog. Hoe kan dat nou? Ja, nou we hebben de afgelopen maanden natuurlijk echt het tekort opgebouwd. Dus als je de afgelopen maanden in ogen neemt, dan is er steeds gewoon te weinig neerslag gevallen. En dan wat er nu valt, ja normaal zou er in deze periode ook neerslag vallen. Dus dat heft elkaar dan niet uh, helemaal op. Dus het moet echt een hele lange tijd veel meer regenen, wil dat neerslagtekort uiteindelijk weer nul worden. En hoe lang moet het dan nog zo heftig als vandaag regenen? Ja dat is niet precies uh, te zeggen ik kan wel wat meer zeggen over hoeveel droogte er nou eigenlijk is want gemiddeld ligt het landelijk neerslagtekort rond de 150 mm in het westen zelfs op 200 ja. dus in die zin moet er in de komende tijd nog 200 mm extra vallen Naast wat er dan overdag nog verdampt, om die balans weer tot nu oh, toe te ja? brengen. Om dat tekort weer terug te brengen. En heb wild. ik niet zoveel verstand van het weer, maar 200 millimeter, dat is hoeveel? Heel erg veel. Ja, als maar je... dat is een week, twee weken. Wat, hoe lang ja, gaan dat, we daarover doen? Nee, dat, dat hangt er vanaf. Want als je vandaag kijkt, dus soms kan er in korte tijd wel 40 millimeter vallen. Maar er verdampt natuurlijk ook nog van alles. Dus dat moet je er dan weer vanaf trekken. Nou, het is een ingewikkeld rekensommetje. Ja. Maar, uh, nou, zeg een maand... Een maand. Ja? Je gaat me niet vertellen dat we dit nog een maand houden, hè? <laughs> Nee, hoor, we krijgen ook okay. absoluut nog zonnige dagen. <laughs> Hieu, goed, willen wij noemen. Dankjewel. wel. <laughs> Today's talk. Ja, waar gaat het over bij de Kapper vandaag. Corné uit Tilburg, goedenavond. Hallo. Hallo. Waar ja. gaat het over vandaag? Ja. Ja, nou, het, het, het gaat hier eigenlijk alleen maar over, over het inheemse, over hetgene wat er in Tilburg gebeurt op, op het ogenblik. Alle activiteiten, evenementen die, die, die op dit moment allemaal moeten gaan starten. en die allerlei oponthoud kennen door alle opbrekingen die er in de hele stad zijn. Dat is wat op dit moment uh, onze klant vooral bezighoudt. Uh, waarom wordt het opgebroken? Ja, om de, ja, vanwege vernieuwingen en dergelijke, je hebt, mm. je hebt deze week al gehoord dat er ook zeg maar, net in Scheveningen, het is super mooi, mooi weer, maar de hele promenade ligt al maanden open. Ja. ja, dat zijn van die dingen die hier op dit moment ook spelen in Tilburg. Dus niet echt heel veel spannend, maar wel dingen waar mensen zich dan naar storen en ergeren. Ja. Absoluut geen parkeerplaatsen en de grootste evenementen van heel Zuid-Nederland die gebeuren hier. <lacht> Kortom, irritatie. Hey Rob, hoe is het bij jou in Zwolle? Ik zeggen dat de, de evenementen voor Noord-Nederland in het noorden plaatsvinden, zoals ze dan voor Zuid-Nederland in het zuiden plaatsvinden. Maar we hebben een spoorbrug en die, die, die, daar wachten ze nog even mee voordat die afgebroken wordt, want er huizen een paar zwaluwen in en een beverbrug is er in de buurt, dat valt binnen de habitat van die de beestjes. En dan heb ik klanten die zeggen van, nou wat maakt het uit, in de soep met die zwaluwen, weg met die brug. We hebben een nieuwe en een oude brug, ja je lacht al natuurlijk. Het is dus een prachtig ding, dit is 148 jaar oud, er is in, in de tijd van alles aan veranderd, sinds de Tweede Wereldoorlog wat minder. Mm -hmm. Prachtige grote wielen waarbij zo'n zo heel middenstuk naar boven gaat. Dat ding moet ook omwille van staat uh, aan de ene kant in een natuurgebied aan de Zwolle Zijde. Moet die uh, in, nou uh, volgens mij, zeven stukken gesneden, gezaagd, geknipt ja. worden. Het is ontzettend spannend hier in Zwolle natuurlijk. Mooie lokale onderwerpen, ja, heren. Ja. ja. Goed, Rob uit Zwolle Corner Tilburg. Dank jullie wel. Alsjeblieft, willen maar Oké, go. Dag. Dat is dan meteen het einde van de uitzending. Morgen zijn wij er weer en zometeen is hier uh, langs de lijn.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 Documentairemaker Hans Polak geeft een indringend beeld van hulpverleners... die strijden voor een menswaardig bestaan van hun cliënten. Cliënten die aan de rafelrand van de samenleving staan. Vervuild, vereenzaamd en verwaarloosd. Vanavond, 5 voor 11, bij de VARA op Nederland 2. Droomt ook u van een leven in het buitenland? Lees dan Vertrek NL, het enige glossy magazine voor wonen en werk in het buitenland. Het magazine Vertrek NL is nu verkrijgbaar met gratis cultuurgids bij onder andere Bruna en Ako. Maak uw droom werkelijkheid. Vertrek NL. Dit is Radio 1.